Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Dan worden de komende tijd onaangekondigde inspecties uitgevoerd. De provincie Zuid-Holland wil zo controleren of de bedrijven wel voldoen aan de veiligheidseisen. Volgens gedeputeerde Jans is er de afgelopen jaren te veel op papier gecontroleerd en te weinig fysiek. De inspecties zijn bij tien willekeurige bedrijven. Aanleiding zijn de problemen bij het Tankopslagbedrijf Otviel. Het werk is daar vorige week vrijdag stilgelegd. In het noorden van het land heeft de brandweer vannacht de handen vol gehad aan branden als gevolg van blikseminslagen. In Hollum op Ameland liepen drie huizen zware waterschade op bij het blussen van een brand. Ook in een woonboerderij in het Friese Oosterstreek ontstond brand als gevolg van een inslag die boerderij is onbewoonbaar verklaard. In de provincie Groningen en in Drenthe moest de brandweer meerdere keren uitrukken voor branden als gevolg van blikseminslagen. De politie in Groningen heeft een inbrekersbende opgerold. De drie mannen en een vrouw, alle vier twintigers, worden verdacht van tientallen inbraken... Ze zouden onder meer dertien beelden hebben gestolen uit de tuin van het bronnenbad Fontana in Bad Nieuwe-Schans. Van die inbraak werden eerder al negen beelden teruggevonden. Bij een huiszoekings deze week zijn ook de laatste vier gevonden. Bij de huiszoekingen werden verder twee vuurwapens, harddrugs, schilderijen en geld gevonden. Op de Olympische Spelen heeft Henk Grol ook zijn tweede partij gewonnen. De judoka versloeg zijn Braziliaanse tegenstander Nawazari en komt straks uit in de kwartfinale. De roeiers van de vier zonder stuurman hebben de finale gehaald. Zij eindigden in de halve finale op de derde plaats. Bij de vrouwen werden Maike Het en Rianne Sigmond in de halve finale uitgeschakeld. Het weer eerst nog kans op een paar buien, later vanuit het westen droger en steeds meer zon. Het is een graad of 22. Dit was het NOS Show. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad zijn er technische problemen in de Schuppeltunnel, de A4 tussen Amsterdam en Den Haag... Daarom is de schiphol in beide richtingen dicht en kan het verkeer omrijden via de A5 en de A9. Daar staan lange files, daarom is het voor het verkeer vanuit Den Haag beter om naar Amsterdam te rijden via de A12 en de A2. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat voor knooppunt Badhoeverdorp 3 kilometer. De A5 richting Haarlem bij knooppunt Raasdorp 6. Op de A9 ook naar Amstelveen voor knooppunt Badhoeverdorp 3 kilometer... A28 Utrecht Amersfoort bij Soesterberg 2 kilometer. Er staat daar een vrachtauto stil op de rechte rijstrook. Tot zover de verkeers.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 This anger. What a mess we made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 Can you blow my whistle, baby, whistle, baby? What a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 Met een hoofdletter Z zet van zon, zee, zandvoort en zomerits. Zomer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 Ik zie Ik ben er Ik de rit. Ik ben aan het Ik Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1. Een...